Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Waterbalgemoet met het NOS-journaal. 1 op de 3 taalscholen in Nederland fraudeert. Volgens de inspectie maken 87 van de 227 taalscholen... op verschillende manieren misbruik van publieke gelden... en kwetsbare inburgeraars. Minister Koolmees wil daarom strengere procedures voor taalscholen... en immigranten die een inburgeringsexamen moeten doen. Immigranten moeten binnen drie jaar na aankomst examen doen... waarna ze een verblijfsvergunning kunnen aanvragen. Ze kunnen daarvoor een lening van 10.000 euro krijgen. Zowel scholen als cursisten frauderen daarmee. De Franse politie heeft twee nieuwe verdachten opgepakt... voor de aanslag op een kerstmarkt in Straatsburg. Ze zouden betrokken zijn geweest bij het leveren van een vuurwapen aan de dader. Daarvoor zat al een andere verdachte vast. Het dodental van de aanslag vorige week staat op vijf... De 29-jarige aanslagpleger kwam vorige week donderdag om... in een vuurgevecht met de Franse politie. In Zuid-Afrika is een Nigeriaan van 28 gearresteerd... voor de ontvoering en gijzeling van de bemanning van een Nederlands vrachtschip. Elf bemanningsleden van het schip van een Groningse rederij... werden in april een maand vastgehouden. Of er voor hun vrijlating losgeld is betaald, is onduidelijk. Het OM probeert de Nigeriaanse verdachten uitgeleverd te krijgen. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff is verkozen tot Politicus van het Jaar in de jaarlijkse publieksverkiezing van het programma 1 Vandaag. PVV-leider Wilders werd tweede, GroenLinks voorman Klaver derde. Dijkhoff wordt door de duizenden panelleden van 1 Vandaag geroemd om zijn nuchtere, heldere manier van communiceren en zijn plannen over straffen in plombeenwijken... en het demonstratieverbod tijdens de Sinterklaas-intocht. Het niet afschaffen van de dividendbelasting werd gekozen als het politieke moment van het jaar 2018. Het weer op de meeste plaatsen droog. In de nacht kans op nevel en mist. Minimaal liggen rond een graad of drie. Morgen eerst bewolkt, later over de zon. En het wordt morgen tussen de zes en acht graden. Dit was het RS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Ja, ja, ja.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 So. Je fijne dagen. Just like the one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 I'm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 It's hate to get smarter, don't need to Het was een bijzonder jaar Met soms ook hier en daar Te veel verdriet De dag dat jij verdween Bracht kilten om me heen De boom verloor zijn kleuren Zag het gebeuren oh, oh, oh, oh, oh. Al ben je niet bij mij Toch voel je zo dichtbij oh, oh, oh. Twee, dwars door de muren heen, want alles, ja alles is nog hier. Daarom denk ik nog steeds aan wat ooit is geweest, het was zo voorbij. De woorden uit jouw mond, genaagd aan de grond, je hoopt niet te horen. Twars door de muren. Ben ik thuis en wacht ik in het huis, oh weer op jou. De dag dat jij verdween, bracht om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, mij, oh, oh, oh Twee, door muren heen wat alles, ja, alles is nog hier. Het is uitkoud.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 ik had eigenlijk geen donder om mij gaf Wat ben jij hard? Ik had het nooit van jou verwacht En ik had het nooit van jou verwacht En waarom breek je alles af? Is het omdat Je eigenlijk geen donder om mij gaf Wat ben jij hard? Het is net of ik tegen nu praat Doe tenminste alles. zo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 Tenminste de meeste We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot, waarom zou je dat doen? We tegen een de muur bol yeah, yeah, yeah, yeah. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan.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 Tuts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 Well, everywhere they jump, they sing, they hear, they shake, they damn me, yeah, oh yeah. So in your body and let me take control. Let's rock and roll. Here we go, here we go. It, that's it, throw your hands in the air, scream, go, go, go, rock and roll, we're and slow and, and go, it will develop into a new form, break the norm, get warm and then swarm, come back again, tear it up and transform, from BB King to Bo Diddley, and that was on the TV screen to be seen, with the Beatles and the Jackson Five, the Who, the Doors, the Rolling Stones, and even odds.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 Mass-produced it and you poofed it Party people and you're having a good time And singing along with my rhyme This goes out to the young and to the old